11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën is een serieuze kandidaat... om de eurogroep te gaan leiden. De eurogroep is de belangrijkste overleggroep... van de ministers van Financiën van de landen met de euro. Dijsselbloem zou belangstelling hebben voor de functie. Volgens ingewijden is hij een serieuze kandidaat... omdat de Duitsers een voorzitter uit een AAA-land willen. Andere AAA-landen lijken om verschillende redenen af te vallen. Huidige voorzitter, de Luxemburger Jean-Claude Juncker... heeft bekendgemaakt te willen stoppen. Hij is sinds 2005 de voorzitter van de eurogroep. De Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice... wordt definitief geen minister in het tweede kabinet van president Obama. Rice heeft gezegd dat ze zich terugtrekt... als mogelijke opvolger van Hillary Clinton... als minister van Buitenlandse Zaken. De Republikeinse senatoren hadden vele kritiek op haar optreden... na de aanval in september op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië... Kort na die aanslag zei Rice dat het waarschijnlijk ging om een uit de hand gelopen demonstratie, maar later bleek dat het een goed voorbereide terreurdaad was. In een brief aan Obama schrijft Rice dat een eventuele benoeming lang zou gaan duren en tot veel ophef zou leiden. Dat is volgens Rice niet in het belang van de VS. De NS laat in de spits extra lange treinen rijden. Onder meer op de trajecten Enschede-Zwolle, Apeldoorn-Utrecht... en Almere-Schiphol komen langere treinen. besluit is genomen na de eerste ervaringen met de nieuwe dienstregeling. Die ging zondag in en heeft een stroom van klachten opgeleverd. Onder meer over overvolle treincoupés. Van het eigen personeel kreeg de NS de afgelopen dagen... honderden meldingen over vertragingen en overvolle treinen. De NS zegt dat ook de klachten van reizigers... en consumentenorganisaties zijn meegewogen. Staatssecretaris Mansveld is geen voorstander van het afschaffen van de reserveringsplicht bij de FIRA. De trein tussen Amsterdam en Brussel gaat 250 km per uur. En bij die snelheid is het belangrijk dat alle passagiers kunnen zitten, zegt ze. Een Kamermeerderheid vindt dat de reserveringsplicht moet worden afgeschaft, maar Mansveld wijst erop dat de NS naar alternatieven kijkt, zoals abonnementen. Misschien dat mensen met een abonnement straks niet hoeven te reserveren. Zolang zo'n alternatief er niet is, vindt ze het voor de veiligheid belangrijk dat niemand in de trein hoeft te staan. Vanavond is er opnieuw een vierde korte tijd gestrand en dat kwam door een technische storing.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 Stichting Ecomare zegt dat het gaat proberen om de bultrug door de nacht te helpen. En dan mogelijk wordt er morgenochtend een nieuwe poging gedaan. Bij de operatie van de Venezolaanse president Chavez zijn complicaties opgetreden. De 58-jarige staatshoofd wordt in Cuba behandeld voor kanker. Gisteren onderging hij een zes uur durende operatie. Daarna leek alles goed te gaan, maar er ontstonden toch problemen. Vandaag liet de Venezolaanse regering weten dat Chavez na de operatie last kreeg van bloedingen. Volgens de minister van Informatie lukte het om de bloedingen te stoppen. Hij sprak de hoop uit dat de president op tijd terug is voor zijn inauguratie op 10 januari. Chavez werd in oktober herkozen. In Groningen zijn drie mannen aangehouden na een achtervolging door de binnenstad. Het drietal reed met hoge snelheid over de grote markt en het zuiderdiep. Vanwege koopavond was het druk. De politie vond de situatie zo gevaarlijk dat de achtervolging werd gestaakt. De auto werd later teruggevonden. Na een zoekactie hield de politie drie mannen aan. Ze worden verdacht van een inbraak in de Groningse wijk Selwert. Op Schiphol zijn 17 Britten aangehouden... nadat ze zich aan boord van een vliegtuig hadden misdragen. Volgens de Koninklijke Marseusee gedroegen de passagiers zich agressief... tegenover het cabinepersoneel. Dat heeft aangifte gedaan tegen de Britten. De verdachten zijn tussen de 19 en 24... en waren op weg van Groot-Brittannië naar Nederland. Na aankomst op Schiphol zijn ze door de mare aangehouden. De mare zegt dat de Britten mogelijk onder invloed waren. En ze zitten voorlopig vast. Twee dan. Vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen. Wat winterse neerslag, mogelijk met ijzel. Morgen overdag veel bewolking en perioden met regen. Het wordt een graad of vier. Tot zover dit NOS Journaal.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 Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit Chris Keijnen. Een hoge snelheidstrein van de Aldi. Zo noemde een boze Belg de inderdaad supergoedkope Vira, die vanavond voor de vijfde keer in drie dagen de geest gaf. Ik raad meneer NS aan even contact op te nemen met mijn ex-schoonmoeder. Die hanteerde het motto... goedkope spullen kan ik me niet veroorloven. Goedenavond, welkom bij het Oog op donderdag. Ik heb het nog niet gehoord, maar het zou zomaar kunnen... dat Europa alweer gered is vandaag op de Eurotop. We zullen het zo horen. Maar hoe ziek moet je zijn om zo vaak gered te worden? En hoe ziek is het regime van Assad... nu ook de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt... dat die de controle over Syrië kwijtraakt? En is er ook iets ernstig mis met onze pubers? Nu weer een kind, een meisje van 15 deze keer, een eind aan haar leven heeft gemaakt. Mogelijk als gevolg van pesterij. Daar gaat het allemaal over vanavond. En als u heel fijn wilt slapen, moet u echt tot het laatst blijven luisteren. Want om 5 voor 12 luisteren we naar het geluid van een sterrenregen. Maar eerst het andere nieuws van vandaag. Donderdag 13 december. De Syrische president Assad verliest meer en meer terrein. En niet alleen eigen land, maar ook internationaal. Rusland, dus de belangrijkste bondgenoot van Assad, houdt er rekening mee dat de Syrische opstandelingen de burgeroorlog gaan winnen. De wanhoop van Assad zou volgens Amerikaanse experts ook af te lezen zijn aan de hand van de wapens die de Syrische president gebruikt. Die worden steeds zwaarder which is an incendiary bomb that is uh, contains uh, flammable materials it's a sort of a, a napalm like thing and is completely indiscriminate in terms of civilians. Ook de NAVO houdt rekening met een ineenstorting van het Assad regime. Secretaris-generaal Rasmussen waarschuwt de Syrische president niet in een wanhoopspoging de oorlog uit te breiden door buurland Turkije te beschieten. The Patriot missiles have been deployed, make it necessary for any potential aggressor het is niet zo lang geleden dat we er uitgebreid bij stilstonden, Zelfmoord na jarenlang te zijn gepest. En nu is het mogelijk weer gebeurd. Een 15-jarig meisje sprong dinsdag voor de ogen van klasgenoten voor de trein. Staphorst waar, Staphorst, waar het meisje woonde, reageert onthutst. Ik ben geschokt en ontsteld door deze dramatische gebeurtenis. En ook schoolgenoten kunnen het nog niet bevatten. Om het op zo'n manier op te lossen. Voor haar was het een uitkomst, maar voor de rest niet. Die hebben geen sorry kunnen zeggen. De scholengemeenschap in Meppel, waar het meisje op zat, neemt de zaak hoog op. Omdat er geruchten gaan over een relatie met pesten... doen wij er als school alles aan om meer duidelijkheid te krijgen... over de aanleiding van dit tragisch overlijden. Het zou een leuk feestje moeten zijn. De jaarwisseling, een vrolijk uitzwaaien van het oude jaar... en het knallend inluiden van het nieuwe. Maar al te vaak is het dat niet. Veel rotjes, vuur. Nee, ik blijf lekker binnen. Het is niet meer leuk hier zo, dus. En dat moet anders, vindt de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. Zij adviseren dat vrijwilligers hun buurt in de gaten gaan houden... om slachtoffers te voorkomen. Het is voorzitter van Volhoven een doorn in het oog... hoe de jaarwisseling elk jaar weer uit de hand loopt. De naam explosief of handgelaten wordt gebruikt. Ja, en je gaat dat dus voor een grap naar iemand toe gooien. Nou, dan loopt het gillend uit de hand... met consequenties die we niet uh, willen weten. Een laatste reddingspoging heeft de gestrande bultrug op Tessel niet mogen baten. Eerder vanavond probeerde men met man en macht nog de bultrug in het water te trekken. Maar eigenlijk was vanmiddag al duidelijk dat er geen beginnen aan was. Dat het slepen naar dieper water geen zin meer heeft. Want dan zou je hem haast zeg maar, op moeten houden. Omdat hij anders naar beneden zakt. Zo zwak is het dier inmiddels. Tot verdriet van vrijwilligers die alles in het werk hebben gesteld. om het beestje te redden. Ik vind het echt heel zielig en. Het is gewoon een machteloos gevoel, want je kan niks doen. Je kan hem niet even oppakken en in de zee zetten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Ja, en het andere nieuws van vandaag kwam uit Brussel bij de zoveelste EU-top. En daar is ook correspondent Tijn Sade. Goedenavond, Tijn. Goedenavond. En uh, Wat, wat uh, is men op dit moment aan het doen? Nog aan het vergaderen, aan het eten of ligt iedereen al in zijn mandje? Nee, nee, nee. ze zitten aan tafel uh, na een eerste ronde... waarin elke regeringsleider eerst vier minuten mag spreken. Nou, vier keer 27 leiders, dan ben je al snel twee uur verder. Uh -huh. Maar ze praten nu plenair met op schoot de voorstellen... van uh, Europees raadspresident Van Rompuy... Uh, die deze vergaderingen altijd voorzit. Nou, voor ons journalisten is het nu even wachten. En vooral geruchten checken. Uh, je noemde het net al uh, over... bijvoorbeeld onze Nederlandse minister van Financiën... Jeroen Dijsselbloem. Ja, zat in, het in nieuwsnet. Franse, ja. Ja, precies ja. In de Franse krant Le Figaro wordt hij getipt nog maar net minister. Hij wordt nu al getipt als de nieuwe voorzitter van de groep van Eurolanden, hmm. opvolger dus van de Luxemburger Jonker. Ja, het zijn allemaal nog maar geruchten, niks is bevestigd. Maar is dat kansrijk denk je? Nou ja, het is wel een uh, serieuze kandidaat. Uh, kijk, uh, als Duitsland je steunt... en Duitsland uh, ziet uh, Dijsselbloem wel zitten... dat schrijft Figaro, en daar kun je ook wel alles bij voorstellen... Uh, dan ben je al uh, bijna binnen. Uh, het moet natuurlijk iemand uit een triple-E-land zijn. Nou, en dan uh, heb je de Duitsers... maar die zijn al zo ontzettend dominant in de centrale bank. Dan zou je de Finnen... dan uh, zou je nog een Fin kunnen benoemen. Maar ja, we hebben al Olli Rehn, de Fin, die al zo machtig is. Dus ja, ja ik denk wel dat Dijsselbloem... Kans maak je. Ja. Ja. Nou, dat, dat, het andere grote nieuws van vandaag was natuurlijk dat dat bankentoezicht er eindelijk komt. De Europese Centrale Bank gaat alle grote Europese banken uh, onder toezicht stellen, uh, waaronder ook de vier grootste Nederlandse banken. Um, is, is daar, heerst daar grote tevredenheid over in Brussel? Ja, dat is ook echt een enorme doorbraak. Als je er een paar jaar geleden mee was gekomen, dan zou je met pek en veren overladen Brussel uitgejaagd zijn. Wat is dit voor onzin, zeg. Brussel of een coördinerende instantie in Europa die al onze banken gaat, gaat controleren. Nu is het er dus. Nou, men ziet dus duidelijk de noodzaak. Want met het redden, met belastinggeld, van die omvallende banken kwamen vanzelf ook de landen in geldnood, waardoor we dus eigenlijk in de eurocrisis belanden. Nou, dus wat dat betreft... wordt met streng gecoördineerd bankentoezicht... dat probleem nu wel echt... bij de wortel aangepakt. En uh, ja, dat zorgt er ook voor dat er nu ook... bij deze top een beetje een gelaten, wat rustige sfeer is. Hè. Dat akkoord is gisteravond, uh, gisteren nacht al bereikt. Ja, door de ministers van Financiën. Ja, ja. maar de, de, je zei net... ze zitten uh, op schoot met dat... Uh, dat uh, uitgebreide plan van Van Rompuy... waar allemaal andere dingen in staan. Er zou apart. Er moeten begrotingen komen om, om zwakke landen te helpen. Uh, er moeten contracten gesloten worden tussen de landen en Europa... Om, om hervormingen door te voeren. Gaat dat nu allemaal besproken worden verder? Nou ja, ik probeer me er ook een voorstelling bij te maken. Ik denk dat uh, raadspresident Van Rompuy uh, zelf aan die tafel er een beetje sip bij zit te kijken. Want uh, die voorstellen van vorige week nog, uh, de schets, uh, die waren enorm ambitieus. Nou, er is van alles uitgehaald. Uh, er ligt nu een behoorlijk uitgekleed voorstel op tafel. Zoals je zelf al zei, inderdaad in dat initiële van, uh, voorstel van Van Rompuy stond nog dat er ook nog eens een aparte begroting ja. voor de landen in die eurozone zou moeten komen. Nou, dat had Nederland uh, vooral helemaal geen zin in, Duitsland ook niet. Nou, Rutte bij aankomsten vanmiddag uh, die zei al, nou dat hele verhaal van die aparte begroting, dat is gelukkig echt heel ver achter de horizon uh, verdwenen. Nou, en waar zou het dan wel over gaan, Vroegen wij Rutte. Nou ja, toen kwamen we dan toch weer bij uh, akkoorden sluiten over, dus die controle op elkaars nationale begrotingen. De voorstellen schrijven uh, dat er wellicht contracten worden ja. getekend... tussen landen en de commissie. Je kunt dan een contract aangaan. Daar word je een beetje voor beloond of voor bestraft. Nou, uh, Rutte, die zei daar ook over. Best mooi, uh, maar in bijvoorbeeld een land als Nederland... hij zei het niet hardop, maar ik denk toch wel dat hij het daarover had... als een land nou ontzettend zijn best doet... dan moet hij door al die afspraken over die contracten niet onnodig... aan de Brusselse leiband worden gelegd. En anders doe ik het niet. Dus uh, daar zal zeker flinke discussie over zijn vanavond. Oké, okay, Tijn, dankjewel. je wel. Tijn Sade was dat. Um, en ook Brussel zal morgen ongetwijfeld prominent aanwezig zijn... in de Ochtendkrant. Maar er staan nog een hoop andere dingen in die zijn gelezen. Door Ewout de Jong. Ja, Veel kranten schrijven, ook morgen nog, over de nasleep... van de zelfmoord van een 15-jarige scholier in Staphorst. Het onderwijs zoekt krampachtig naar oplossingen om pesterijen onder scholieren in een vroeg stadium op te sporen, dat schrijft de Telegraaf. Het probleem zit hem vooral in de uitwisseling van informatie, blijkt uit het artikel. Zo is het in het voortgezet onderwijs lastig om precies te weten wat er onder de leerlingen speelt. Ze zitten vaak elk uur bij een andere docent en docenten weten het vaak niet van elkaar wanneer een kind in hun klas gepest wordt. Dat moet dus beter worden geregistreerd, zegt een deskundige in de Telegraaf. En ook staatssecretaris Dekker van Onderwijs... wil beter geïnformeerd worden over wat er op scholen speelt. Hij wil daadwerkelijk spreekuren met kinderen organiseren. Via internet of rond een fysieke tafel, dat moet hij nog bedenken. Hij opperde het plan nadat hij gisteren op de redactie van Metro... was geïnterviewd door kinderen van groep 8. Drie tot 500.000 huishoudens in Nederland... hebben nog steeds veel te traag internet. Dat is nieuws in de Volkskrant. Woningen in de zogeheten buitengebieden... hebben geen kabel- of glasvezelverbinding... en zijn voor internet dus aangewezen op de ouderwetse koperenkabels. En daarmee is breedbandinternet niet mogelijk. Volgens de deskundigen is dat een onbedoeld gevolg... van de liberalisering van de telecommarkt. Die werkt uitstekend in de dichtbevolkte gebieden... maar het werkt niet in de buitengebieden. Vijf procent van de huishoudens heeft nog geen breedbandinternet. Maar een aansluiting daar kost zo'n 3000 euro per huis. De mensheid wordt ouder, maar niet overal. En de extra tijd gaat gepaard met ziekte en gebrek. Dat is morgen te lezen in Trouw. De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen twintig jaar met een jaar of vijf toegenomen bij mannen en vrouwen. Bijna vier jaar daarvan zijn gezonde jaren, maar de resterende tijd gaat op aan gezondheidsproblemen. Het beleid in veel landen is gericht op het terugdringen van specifieke aandoeningen... als uh, HIV, tuberculose en malaria. Maar allerlei andere ernstige aandoeningen hebben ze niet weten terug te dringen. Dan hebben de onderzoekers het over de grootste ziekte last. Die wordt wereldwijd veroorzaakt door gevrichtsklachten, rugpijn, depressie, schizofrenie en verslavingsproblemen. En daarvoor zijn in Nederland de mannen gemiddeld tot 66,6 jaar gezond... en vrouwen tot een leeftijd van 67,8. Het is crisis en dat is ook in de tijd voor kerst te merken. Niet alleen wordt er minder gewinkeld, ook de straten zien er een stuk soberder uit. Spits schrijft dat ondernemers dit jaar minder investeren in kerstversiering. Leveranciers van winkeldecoratie zien de vraag naar kerstspullen afnemen. Zelfs de grote steden pakken dit jaar niet zo uit als vorig jaar. In de Amsterdamse Kalverstraat hangt deze kerst nog maar de helft van de lichtjes. En in Hoogkaterijnen in Utrecht moest de kitsch, zoals levensgrote kerstmannen... plaatsmaken voor sobere decoratie. Een woordvoerder van de winkeliersvereniging vindt dat eigenlijk ook beter passen bij deze tijd. En veel kerstevenementen evenementen worden niet eens meer georganiseerd. En waar ze wel zijn ontbreken de bezoekers. Eén organisatie geeft in spits de schuld aan de politiek. Ze maken iedereen bang door het de hele tijd over die crisis te hebben... en dat mensen hun geld in hun zak moeten houden... Dat soort uitspraken nekten ondernemers. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Babylon van David Gray. En dat betekent gewoon Babylon. Opnieuw heeft een puber in Nederland een eind aan haar, in dit geval, leven gemaakt. Afgelopen dinsdag sprong een 15-jarig meisje voor de ogen van klasgenootjes voor de trein. Ze zou gepest zijn. Het is de tweede zelfdoding in twee maanden tijd die door pesten uitgelokt zou zijn. En voor de tweede keer in... Korte tijd is de vraag dus: hoe voorkom je zoiets? Ik spreek erover met de psychologe Martine Del Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dat nieuws dus: een 15-jarig meisje dat er een eind aan maakt voor de ogen van haar klasgenootjes. U hebt jarenlang ervaring in de ontwikkelingspsychologie als therapeut en als onderzoeker. Misschien een moeilijke vraag, maar kunt u mij zo'n meisje uitleggen? <laughs> nou ja, ik weet niet of het dit meisje is, dus maar in het algemeen is het een zo. Ja. Uh, in de puberteit ben je ontzettend bezig met wie ben ik nou eigenlijk. En dan ben je allemaal, eigenlijk bijna allemaal... Mm. heel erg gevoelig voor leeftijdsgenoten, wat die van je vinden. Mm -hmm. En dat tikt gewoon heel erg aan. Als je afgewezen wordt door leeftijdsgenoten, dat is heel, heel pijnlijk. Nou, het beste is eigenlijk een afwijzing door leeftijdsgenoten. Mm -hmm. Nou, dat kan zo'n meisje dan slecht tegen. En dit meisje dat... Dood zichzelf dan. Hmm. Maar er zijn een hele hoop jongens en meisjes... die dan niet zich doden, maar wel die problemen hebben. Ja. ja. ja. Um, nu is dit de tweede keer in, in korte tijd. En dan gaan wij er dus over praten op de radio. Ja. En het is ja. ook, geloof ik, de vierde keer al dit jaar. Um, dat hoorde ik iemand zeggen op televisie vanavond. Is er iets speciaal mis met de pubers van nu? Nee, er is niet iets mis met de pubers van nu. Die zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als ze altijd zijn geweest. En dat betekent dat ze dus bezig zijn met wie ben ik. Maar er is wel iets in de omstandigheden waarin ze leven. En wat is dus, dat? Nou, dat is, dat is een snelheid van uh, informatie. Snelheid van opmerkingen die naar je toe komen via de social media, networking media. Waardoor je eigenlijk geen reflectietijd meer hebt. Dus hmm. het een na het ander overvalt je. En het staat er ook allemaal maar en iedereen kan het maar zien, het gevoel dat iedereen het kan zien. Blijft er ook staan? Het blijft er staan, het is niet makkelijk altijd af te halen en hmm. dan doet iemand anders er weer wat mee. Maar die snelheid en de hoeveelheid waarmee het gebeurt, geeft ook een soort uh, kwantiteitgevoel aan een afwijzing bijvoorbeeld. En uh -huh. ook aan de populariteit. En het uh -huh. is echt niet voor niets dat op Facebook een enorme markt is... om likes te kopen. Dat is omdat kwantiteit iets doet met mensen. Uh -huh. Dus ook met de jongeren. Ja, dus, dus uh, waar het vroeger gewoon een paar vervelende kinderen in de klas waren... kan het nu lijken alsof het een hele menigte uh, is op internet... en bovendien kijkt ja. de hele wereld mee. ja. Ik zeg dan wel eens, de een, een, eenling maakt massa. Mm. Maar ik wil even ingaan op vervelende kinderen. We ja. hebben het ook de hele tijd over pesten. Dat maakt het erg lastig. Want voor het grootste deel van die jongeren... zijn ze helemaal niet aan het pesten. Ze zijn gewoon grappig. Mm. Ze vinden het grappig. En kunnen zich helemaal niet voorstellen wat de ander daarbij voelt. Mm. Dus als wij over alleen maar pesten blijven praten dan zullen die jongeren ook heel, helemaal niet begrijpen waar het over gaat. Want gelukkig doen zij het niet. Mm. Ik leg dat altijd uit door te zeggen... van als je jongeren zegt, hou ze op met dat pesten... dan zeggen ze, Ik ben je pest? Gewoon grappig. En dan gaan wij heel uitgebreid vertellen hoe erg pesten is... en dat mensen er niet van kunnen slapen... en dat ze er zelfs zelfmoord van plegen. En uh, de ouders er niet van kunnen slapen. En zeggen, dan vind jij grappig. Nou, op dat laatste moment gaat iemand pas luisteren. Mm. Daarvoor niet, want ja, dat doen ze niet, pesten. Hm. Mm. Dus we realiseren ons niet hoeveel afstand daarin zit. Nee. Tussen wat dat kind doet en wat dat andere kind ervaart. Ja. De, ik, ik moet het voorbehoud maken dat we uh, nog niet weten... hoe dat zit met dit meisje in ja. Staphorst. Er spraken van dat het over pesten zou gaan dat er een brief zou zijn, maar in zijn namen noemt. Ja. Maar dat moet allemaal nog uitgezegd worden. Um, maar um, die, die kwetsbaarheid uh, van kinderen voor voor dat internet, dat is echt een, een, een nieuw verschijnsel. Dat merkt u ook in uw onderzoek? Of? Ja, de kwetsbaarheid van kinderen bestaat, ja. he, van, jo van jonge kinderen... tussen 14 en 16 jaar zeker... En internet maakt dat sterker. Ja, wat, wat, wat, wat doen we daaraan? Uh, aan welke kant moeten we werken? U zei, er zijn inmiddels op scholen allerlei maatregelen. Er zijn pestprotocollen, procedures ja. om te rapporteren. Uh, um, aan welke kant moeten we werken? Moeten we bijvoorbeeld die kinderen weerbaarder maken? Uh, wat moeten we ze uitleggen? Ja, nou, ze zijn, ze zijn weerbaar tegen volwassenen, tegen hun leerkrachten, tegen hun ouders en tegen jongere kinderen. Hm? Maar zij met z'n allen helemaal niet zo weerbaar tegen leeftijdsgenoten. Dat is iets waar je ze ook niet weerbaar voor kan maken. Want dat is juist de groep waar ze bij willen horen. En ja. dat is exact de leeftijd waarin ze leren weerbaar te worden. Mm -hmm. Dus dat hoort erbij. Dat hele spel van afwijzen bijvoorbeeld hoort er ook bij. Wat je wel kan doen is zorgen dat ze begrijpen... wat er met zo'n medium als internet gebeurt. Mm. En dat kunnen ze heel snel als je ze maar opvoedt. Ik heb een heel pijnlijk voorbeeld. Van een jongen die door pesten. Uh, zelfdoding heeft gepleegd. En die klas. Is geschrokken En binnen een kwartier. Met sms'en met elkaar denken ze. joh, Dat was geen plage. Dat was pesten. Dat hebben ze dus niet expres zitten doen. Mm -hmm. Nou, Dat betekent dat als je ze zou helpen. En opvoeden. Dat er iets anders met ze gebeurt. Mm -hmm. Pestprotocollen. Zijn lang zo effectief niet als een opvoeding. Ja. bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon in de klas. Met, met ze samen dat internet opgaan en zeggen: moet je nou kijken wat er gebeurt? En, of, of moet je uh, ook uh, restricties stellen aan sms'en, of uh, whatsappen, of uh, okay. twitteren? Of... Nou, opvoeden is. Uh, en de restricties stellen en begeleiden. Maar het ligt aan de leeftijd. Het begint niet op de middelbare school. Het opvoeden met internet, dat mm. begint, zoals met alles, heel jong. Mm. Dan ben je voorbereid en dan weet je een beetje wat het betekent... als je iets op internet zet, bijvoorbeeld. Mm. Maar als dat niet gebeurt, dan zijn kinderen ontzettend kwetsbaar. En ze worden daar eigenlijk nauwelijks opgevoed. Wel een beetje beperkt, maar zelfs dat niet echt effectief. Want... Beperken is alleen maar het begin. Beperken doe je omdat je niet weet wat je anders moet doen. Ja. En dan begin je maar te zeggen, nou dan maar niet. Beperken zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Je moet altijd wel een beetje, dat hoort bij opvoeden, beperken. Nee. Ja. Maar het is niet de kern van de opvoeding. Nee. Ja. Maar wat moet je ze dan precies uitleggen? Dat, dat uh, Het feit dat honderd mensen op internet vervelende dingen over je zeggen... of twitteren, dat dat niet erg is? Want dat is toch heel vervelend? ja. Maar ze moeten die dingen niet doen. Hmm. In dat tempo. En dat kan je niet op die leeftijd mee bezinnen. Dus je moet het wel degelijk bij... Ik zeg het maar even voor het gemak. Bij de pesters aanpakken. Nee, bij die kinderen. Want die ja. pesters zijn ook niet aan het pesten. Degene die gepest wordt, daar haalt ook wel eens een grap uit. Hmm. Maar ze hebben dat niet door van zichzelf. Niet voldoende. Dus betekent dat je met, met alle kinderen... Nou, la, laat ik heel simpel zeggen. Ik zeg het altijd zo. Kinderen moet je niet met kinderen laten spelen. Wat een rare uitspraak lijkt. Want ze spugen en ze bijten en ze pakken elkaar speelgoed af. Het is werkelijk een drama. <lacht> er hebben ouders bedacht, weet je wat we kunnen doen? We zouden ze misschien eens kunnen opvoeden. Mm. En dat zijn ouders gaan doen. En het is het grootste succes ever. Ja. Want kinderen vinden het fantastisch om met kinderen te spelen. Dan moet je je voorstellen, zonder die opvoeding was dat niet gelukt. Mm. Nou, In dat virtuele milieu met internet en alles... worden ze niet of nauwelijks opgevoed... Dus je kan ook niet verwachten dat ze dat kunnen. Ze hebben dus zelfs het... een voorsprong op die ouders over het algemeen. Ja, ja hebben ze altijd wel gehad, hoor. dat ja. is punt niet. Maar ja. nou is het een voorsprong die zo zichtbaar is... dat ouders daar ook een beetje benauwd van worden... en denken dat ze alles kunnen. Dat ze volwassener zijn dan ze zijn. Ja. Nou, nou euh, ligt dit in zoverre voor de hand... dat iedereen weet hoeveel er op internet gedaan wordt door, door jongeren tegenwoordig... Waarom zijn daar op scholen nog geen programma's voor? Zijn die in ontwikkeling? Wordt eraan gewerkt? Ja, er wordt wel aan gewerkt. Maar er, er, er zijn ook wel wat programma's. Maar het is nog heel weinig. En waar het, vind ik, om draait... dat is waar ik in mijn onderzoek ook mee bezig ben geweest... is niet zozeer ze dingen te leren, maar ze bewust te maken. Dat wat je nou doet, heeft effect op een ander. En als je dat zo doet, heeft het nog meer effect of minder effect. Dus het bewust maken van wat ze meemaken... Dat is, dat is belangrijk. Het ene, het andere is, ouders kunnen het niet alleen. Ze moeten het met elkaar. We kunnen niet alleen onze kinderen opvoeden. En vroeger hadden we een dorp, daar moeten we ook niet naar terug. Hmm. Maar we moeten wel, dat noem ik dan groepsouderschap, het met elkaar doen. Dus het moet niet zeggen dat moet de school doen of de ouders moeten het doen. Nee, je moet het met z'n allen doen. Hmm. En het andere is en dat. elkaar we er gewoon... ook op aanspreken als de ja, kinderen. Natuurlijk, de ook, ja, natuurlijk. Maar daar ook sterker voelen. Want. Uh, kinderen hebben altijd gezegd, de hele klas mag, behalve ik. En als je als ouder alleen staat, is dat lastig. Hm. Als familie en als dorp is het makkelijker misschien. Maar als groepsouders, dat je zegt... een aantal ouders met elkaar maken afspraken, zo doen we dat. En bij, bij de ouders van Piet kan het ook niet. En bij mij dus ook niet. Dat hm. je sterker staat met elkaar. En het andere is dat je actiever wordt in dingen ontwikkelen... Als wij willen, zijn er veilige werelden. Ja. Dat hebben we met de auto ook gedaan. We hebben met alles gedaan. Technische dingen. Technisch ja. kan het heel makkelijk. Dus dat kan ook. Ik denk dat u een paar hele belangrijke dingen hebt gezegd. Hartelijk bedankt. Ja. Martien Dovols. Hey, walk in and Traders are trading while the jukebox is playing. The lovers are dating, the waitresses is waiting. This way Meisjes van Boy waren dat die ik ook hier in de studio alles heb mogen ontvangen met Waitress. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van het regime van de Syrische president Assad. Maar voor het eerst waren er vandaag geluiden in Moskou te horen... dat men er niet zoveel vertrouwen meer in heeft. Hubert Smeets, oud-Rusland-correspondent, tegenwoordig Oost-Europa-redacteur... bij NRC Handelsblad. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Uh, ja, het was de onderminister van Buitenlandse Zaken, Bogdanov... die vandaag zei dat Assad de controle over zijn land aan het uh, verliezen is. Is dat een uh, significante uitspraak, een beleidswijziging? Nou, daar zat al iets aan te komen. Vorige week heeft uh, de fractievoorzitter van de presidentiële partij... Verenigd Rusland in de, de Duma, het parlement van Rusland... Mm -hmm. ook al ge, gehind op misschien een beleidswijziging... Um, maar eerlijk gezegd lijkt me dit geen beleidswijziging... maar toch vooral een inschatting van de werkelijkheid. Mm. Um, uh, ze betreuren het. Hè? Uh, Bogdanov heeft ook gezegd... helaas is niet uitgesloten dat de oppositie gaat winnen. Maar de Russische buitenlandse politiek... is toch vooral een hele realistische politiek. Uh, anders dan de Amerikaanse politiek... waar ook al altijd een snipper idealisme in zit... Um, is uh, dat idealisme de Russische diplomatie compleet vreemd. Ja. Het zijn cynici in onze ogen, maar ze weten precies hoe de, hoe, hoe de vork in de steel zit... waar hun belangen zijn en wanneer ze die belangen moeten opgeven... omdat ze onhoudbaar zijn geworden. Ja, en wat zijn die belangen eigenlijk precies in Syrië? Uh, um, laten we beginnen met de handel. Uh, Syrië is een, uh, een van de uh, belangrijkste handelspartners van Rusland... als het gaat om wapenaankopen. De eerste, helft, uh, eerste decennium van deze eeuw heeft het Syrische regime... in Rusland voor anderhalf miljard dollar aan wapentuigen gekocht, MIGS... Uh, ...luchtafweer en dat soort dingen. Hm. Uh, dat is belangrijk. Um, en dat wil de Russen ook door laten gaan. De Russen hebben een grote schuld van Syrië... ...kwijtgescholden vlak na de ondergang van de Sovjet-Unie... twintig jaar geleden, in ruil voor toezeggingen... ...dat de Syriërs wapens zouden blijven kopen in Rusland. De tweede, uh, de Russen hebben een Middellandse zeehaven in Syrië... ...een Tartus... Ja. Dat is de enige die ze hebben in de Middellandse Zee. En zoals jullie weten, nou ja, zoals wij allemaal <laughs> weten... Uh, warme havens, dat is voor Rusland uh, uh, uh, een warm gevoel. Ja. Uh, zonder zonder uh, ijsvrije havens worden ze in Rusland gek. Denken ze dat ze ingesloten worden. Ja. Dus daar hechten ze zeer veel waarde aan. Ja. En ten derde, ze hebben in de Arabische wereld überhaupt geen bondgenoten... behalve Syrië. Nee. Uh, sinds, de, sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 raakten ze Israël kwijt... dat deze zelf, de Sovjet-Unie... Uh, ze Verbrook, uh, ver, verbraken de, de diplomatieke banden met Israël. Daarna werden ze door Sadat Egypte uitgeknikkerd. Uh, ja, ze hadden eigenlijk alleen maar Sadat. Uh, uh, Ach, Assad. Assad. Sorry. Ja. Um, uh, en uh, die, je zou kunnen zeggen, die voet tussen de deur... die, uh, die hebben ze dringend nodig. Ja. Nou, nou zei je, uh, het zijn realisten. Uh, de, de Russische, cynische realisten. Uh, de Russische buitenland... Politici, Maar tot nu toe hebben ze dus in die Veiligheidsraad... steeds uh, sancties gevetood. Uh, en, en, en verdergaande actie al helemaal. Gaat dat, nu, gaat dat nu veranderen dan? Nou, die, die, ja, die, die, die, die veto's van uh, Rusland in de Veiligheidsraad... die hebben iets te maken, denk ik, met Libië. In de Libische resolutie die het mogelijk maakte aan Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten... om daarin te grijpen, aanvankelijk met een no-fly zone boven Libië. Die, die resolutie die hebben ze niet gevetoed, maar die hebben ze voorzien van een blanco stem. En dat heeft het Westen toen opgevat als een heimelijke instemming met een interventie. Nou, dat was een enorm misverstand. Ja. De Russen waren echt... Uh, buiten van pissig daarover, en hebben zich toen voorgenomen... dat gaat niet nog een keer gebeuren. Ik weet niet wat ze gaan doen nu. Um, de Russen staan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, met de rug tegen de muur. Ze hebben verloren. Hun pogingen om het Westen te hinderen... Uh, en om duidelijk te maken dat ze een rol speelden uh, in Syrië... Uh, die, die, die, die, die pogingen zijn eigenlijk mislukt. Ze hebben niks bereikt. Ze hebben... Gevetood. Ze zijn veel op, op bezoek geweest in Syrië. Lavrov is er regelmatig geweest, Bogdanov ook. Uh, maar het heeft niets opgeleverd. Dus ik denk eigenlijk dat ze uh, op het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Smolenskplein in Moskou ook een beetje in paniek zijn. Hmm. Ze hebben niet zoveel opties meer. Nee. Nee. En uh, daar komt nog bij, er zitten vrij veel Russen in Syrië. Ik las ergens dat het bij elkaar misschien wel zo'n 30.000 zijn. Wat, wat doen die daar eigenlijk allemaal? Um, dat weet ik niet. <laughs> ik ben nooit in Syrië geweest. Ik heb het ze nooit gevraagd. Het is voor een deel um, gemengde huwelijken. Uh, dat, is, dat is het enige wat ik van begrepen heb. Uh, dus uh, Syriërs die met Russen getrouwd zijn of omgekeerd. Er zijn ook um, gemengde huwelijken die niet um, in Syrië gesloten zijn. Maar bijvoorbeeld in Armenië. Er is een Armeense minderheid in, uh, in Syrië. en Armenië is een belangrijke bondgenoot van Rusland. En ook Armenië is een multicultureel land. Daar wonen niet alleen maar Armenen, maar ook Russen. En er is een uh, Tjeetjeense diaspora in Syrië. De Tjeetjenen zijn keihard Aangepakt in de oorlog door Stalin. En een deel daarvan is uh, na een deportatie naar Siberië uh, in Syrië terechtgekomen. En ook dat leidt tot, um, tot, je zou kunnen zeggen, een vorm van Russische aanwezigheid in Syrië. Ja, nou, we zullen zien waar uh, de, de, de door jou uh, gesuggereerde paniek aan het Smolenskplein. Uh, Smolenskplein uh, Smolensk, ja, de stad. Smolenskplein toe gaat leiden. Ja. Um, zie, zie jij het einde van Assad naderen? Daar heb ik helemaal geen verstand van. Ah. Uh, maar als de Russen zeggen dat het voorbij is, dan denk ik dat we de, de Russische diplomatie in dit geval serieuzer moeten nemen dan pak weg uh, Hillary Clinton. Oké, okay. dankjewel, Hubert Smeet. Wrong was dat van Novastar. Mijn volgende gast is David Kolmer. Want het Letterenfonds eert hem morgen met de vertaalprijs... omdat hij een van de veelzijdigste vertalers Nederlands-Engels is. Goedenavond, ja. David. Ik zeg je, want we kennen elkaar. Um, is dat een grote eer, de vertaalprijs van het Letterenfonds? Ah, ik, vind, ik vind van wel, wow, ja. ja. Maar het is je zevende prijs, al vertelde je net. Dus nee, ja. maar is, is dat een grote prijs? Ja, het is een grote prijs. Het is een euforprijs. En uh, ja, het wordt me. Het is voor vertalingen uit het Nederlands. Mm -hmm. Dus elk jaar. Maar er zijn veel, veel vertalen waarin vertaald worden. Dus uh, ja, het is een, voor mij is een hele eer. Ja, want jij uh, vertaalt Nederlands-Engels, hè? Ja, precies. En uh, op welke terreinen doe je dat? Welke genres? nou een beetje alle genres um... vandaar dat veelzijdige vertaler ja, ja. romans uh, kinderboeken poëzie kinderpoëzie poëzie voor volwassenen um, en non fictie hmm. en dat is het een beetje ja, ja. maar echt alles dus eigenlijk ja. gewoon wat er aan geschreven werk ja, wordt en op, uitgegeven ook theaterstukken wel eens kijk nou dan dan echt alles een van de dingen die je vertaald hebt uh, uh, is werk van uh, Annie M.G. Schmid we gaan heel even luisteren naar een liedje. Wat is dat, mevrouw van Gelder? Houdt u beren in de kelder? Bruine beren in de kelder van perceel? Als het nou konijntjes waren of een aantal ooien waren... maar het zijn echte bruine beren en zoveel. Ja, mevrouw van Gelder, liedje van Annie M. Schmidt, Hoe heb je dit vertaald? Het um, gaat zo... Uh, are you joking, Mrs. Keller? Are you joking, Mrs Keller, keeping bears down in your cellar, keeping bears here in a residential street? If they were rabbits, I'd ignore them and pretend I never saw them. Maar these are bears with teeth and claws and hairy feet. <laughs> ja, nou, het zwingt net zoals als, uh, Annie Schmid. Maar uh, mevrouw van Gelder wordt Mrs. Keller. Dat, dat komt door die kelder waarschijnlijk. Ja, in het ja. ruimen. <laughs> ja. Maar uh, ik, ik zie zo in dat eerste couplet al een haar een verdwijnen. En ik zie de beren. Tanden, klauwen en harige voeten krijgen. Dat, je, je moet wel heel vrij zijn hè, met dit soort vertalen. Ja, denk ik, ik niet? Vind, ja bij Schmidt, uh, bij de gedichten. Het, het belangrijkste is. Zijn, het belangrijkste dingen zijn de, de, de rijm, het de ritme en de humor. En hmm. de details zijn, zijn niet zo uh, heel erg belangrijk. Daar kan je dan mee schuiven. Want het is pure fantasie van haar. En daar dan vind jij, daar mag ik mijn eigen fantasie gebruiken. Nou, dat het kiezen ook op basis van de. Van de Ritme en rijm. En het, het maakt haar niet zoveel uit of het waren zijn of konijnen. Of nee, nee. En voor wie vertaal je dit dan? Uh, want gaat dit. Jij je, je komt oorspronkelijk uit Australië. Gaat dit naar Australië? Nou, ik heb dit boek um, vertaald voor Creditor. Dat Dus de Nederlandse uitgever. Die hebben het in Nederland uitgegeven. Mm -hmm. En dat wordt dan in de eerste instantie verkocht aan uh, mensen die naar Nederland komen, expats of mensen, mensen die hier. Um, wonen en het willen geven aan vrienden, omdat ze het weer kennen in het Nederlands. En, en ik hoor altijd van al die experts dat ze Nederlands leren... aan de hand van Annie M. G. Schmid, het speelt het tijd dan een rol in, denk je? Is dat bij jou zo gegaan eigenlijk? Nee, bij mij niet. Ja. Um, ik, heb, ik heb Annie, Annie Schmid uh, leren kennen nadat ik een kind hier gekregen heb. En ah, ja. Ja. Um, ik vond hem meteen prachtig... Um, ik denk, ja, maar er zijn ook heel veel experts... die, die geen Nederlands leren, dat, uh, dat weten we ook. Ja. Dus, ja. Uh, en ook veel mensen die alleen op korte tijd hier naartoe komen. Hm. En ook um, veel mensen... Die maar die zijn dan wel toch in dat soort hele specifieke... Nederlandse literatuur geïnteresseerd? Ik denk het wel, dan willen ze er iets uh, speciaal Nederlands hebben. En zeker, we zijn begonnen met Jip en Janneke... en dat is dan... Als je naar de HEMA loopt, dan zie je overal van de tekeningen. En dan moet je graag weten wat het is. Yeah. En dat, dat liep zo goed dat we dan nu... bij creators een nieuwe pluk uh, van de Peter Flat en gedichten gedaan hebben. Huh. En nu is er een Amerikaanse uitgever... die, um, die dit boek um, in Amerika gaat uitgeven, oh, ja? waarschijnlijk. Hm? Dat is bijna rond, hm? dus dat is heel mooi. Ja. Yeah. En, en, en uh, zonder ook maar iets af te doen aan het werk van Arnie M. G. Schmid... maar de grote, serieuze Nederlandse literatuur die je ook, ook vertaalt. Um, is daar een markt voor? Bijvoorbeeld in Australië, waar jij vandaan komt? Nou, die, de me, ik heb meestal boeken vertaald voor Engelse uitgevers... of soms voor Amerikaanse uitgevers. Mm. Maar die worden natuurlijk ook verkocht in Australië. Er is een markt, maar het is niet zo'n heel erg grote markt. Uh, sowieso, de, de markt voor literatuur, he, he, he, ver, ver, vertaalde literatuur is vrij klein... maar er is wel he, heel veel interesse voor. En die boeken worden um, ja, gereciseerd en uh, krijgen best veel aandacht. Wat, wat is iets wat jij vertaald hebt, wat het bijvoorbeeld heel goed gedaan heeft? In... Nou, boven is het stil van Gerbrand Bakker. Aha. Het uh, heeft uh, heel veel aandacht gekregen... en was, heeft een grote prijs gewonnen, de Impact Dublin Prize. En uh, was ook op een paar shortlists... En dat heeft ook, uh, het verkoopt nog steeds. Hm. Dus uh, dat is het beste, beste ontvangen boek wat ik vertaald heb. Ja. Je vertaalt ook uh, humor. Bijvoorbeeld Goomba in de Volkskrant. Iedere dag een cartoon. Maar heel veel cartoons in boeken en op zijn websites. Um, ik. Ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe je dat kan vertalen. Ik heb hier bijvoorbeeld de Volkskrant van Gisteren. Daar zien we een, een typisch goomba cartoon Twee uh, mannen, de een uh, nogal curieus uitgedost... en met een, uh, een ruim bemeten geslachtsorgaan. Uh, de, de ander die tegenover hem staat en tegen hem zegt... Je zegt me net iets te vaak hadseflats, vriend. Hoe zou je dat vertalen? Nou, gelukkig ben ik geen tolk. <laughs> dus, ja. Ik, ik zou er echt voor moeten gaan zitten. Ja. Ik ben er echt op puzzelen. Ja. Is dat moeilijk, humor vertalen? Moeilijker dan uh, literatuur? Het is veel korter als een roman. Dus, ja. Uh, daar hoef je niet zo, heel, heel, zo lang voor te zitten. Maar je moet er goed over nadenken. En de ritme krijgen en ook de... Een goede volgorde. Maar en... moet je ook iets begrijpen? Want ik met, met Goomba bijvoorbeeld... Ik, wil, ik zie zo'n plaatje, ik lees zo'n tekst... en ik, ik, lig meteen, ik, ik schiet meteen in de lach... maar ik heb geen idee waarom. Dat heb ik bij hem zo vaak. Moet je dat begrijpen om het te kunnen vertalen? Het helpt wel. <laughs> maar um... begrijp jij waarom het leuk is? Ja, ik vind, deze, ik vind deze ook een beetje mysterieus. Ik denk dat de vriend heel belangrijk is yeah. aan het einde. Yeah. Yeah, uh, yeah. Ja, dat ja, vriend. Ja, ja. Ja, ja, precies. Dat, ja. Um, dat geeft het iets heel absurds. Maar dan ook natuurlijk de Hartse Zo so Ik kan hem yeah. hier vandaan niet, niet goed lezen. Maar, uh, um, maar ja, ik, ik heb soms ook. Uh, ik, ik begrijp ze meestal, maar soms zat ik ook echt te puzzelen. En dan heb ik hem wel eens wat moeten vragen. Oh ja. En hij is ook heel, uh, heel goed, hij kan het ook goed, best goed uitleggen. Ik kan hij uitleggen waarom ja, het ja. leuk is, ja? Ja? Goed, ja? Ik zou het hem niet hij... durven vragen, maar... <laughs> ja, dat, je, je, moet, je het moet het natuurlijk doen, ja. ja, goed, ja. En, en dan, soms stuur ik ook de, als ik dan klaar ben, dan stuur ik ook de vertalingen op... en dan, hmm. soms zegt ik dat iets uh, graptechnisch niet helemaal in orde is. <laughs> Wat, heb, je, heb je een favoriete Nederlands acteur? auteur om te vertalen? Nou, ik heb een, een aantal favorieten. Um, ik ben nu bezig met een uh, boek van Dimitri Verhulst. Mm -hmm. Dat is mijn vierde boek van hem. En dat vind ik een heel fijne schrijver om te vertalen. Ook om te lezen. Ik, vertel, ik ga nu uh, uh, De Intrede van Christus in Brussel vertalen. Huh? Um, ja, en Gerbrand Bakker. Natuurlijk heb ik twee boeken van hem vertaald. Dat vind ik ook een heel goede. Ja, en uh, het gaat niet zo heel erg goed in de boekenwereld. horen we altijd, maar... Uh... Nog geen problemen in het internationale vertaalwerk? Nou, het wordt soms een beetje langzaam. Misschien de laatste jaren of zo. Maar er worden nog steeds Nederlandse boeken verkocht... naar de Engelstalige landen. En je krijgt er een prijs voor. Hartelijk gefeliciteerd. En heel erg bedankt, David Komer. Ja. Het is 5 voor twaalf. Nick en Simon, alle vallende sterren die doven bij het licht van de maan. Nou, daar ga je al, want ze vallen vanavond bij bosjes uit de lucht. Want er is een uh, interessant fenomeen aan de sterrenhemel vanavond. Goedenavond Roy Keres van de werkgroep meteoren. Goedenavond. Wat komt er vanavond uit de hemel vallen? Uh... Ja, sterren dus. Het zijn geen echte vallende sterren trouwens. Het zijn uh, kleine zandkorreltjes eigenlijk uit de ruimte... Oh. Die, uh, die de atmosfeer binnenkomen. En uh, dat gaat met zo'n ongelofelijke snelheid... dat de lucht dan heel even heel veel licht gaat geven. Ja. En dat zien we dan als een, als, een, ja, als een lichtspoor aan de hemel. En dat noemen we dan een vallende ster. Ja, want wat, wat, wat is er precies aan de hand uh, vannacht? Er komt een, een soort van zwerm over ons heen, heb ik begrepen? Ja, het is een, uh, elk jaar... dan uh, dat is in half december, dus rond 13 à 14 december... dan kruist de aarde uh, de baan van een komeet, de komeet Swift-Tuttle. En in die, komeet, daar heeft, in die baan daar heeft de komeet allemaal uh, stof achtergelaten... wat, zeg maar, wat ervan afgekomen is. En uh, dat, dat, dat stof dat verspreidt zich over, zijn hele, over die hele baan. En als de aarde dan door die baan heen trekt... dan komt hij al die stofdeeltjes tegen... en die komen dan in onze atmosfeer terecht. Ja, maar nou begreep ik dat het vanavond ook nog een... Speciaal goede gelegenheid is om dat te bekijken, of niet? Ja, dat klopt. Ja, want het is. Uh... Heel vaak is het, of het, ja, het komt vaak voor dat, uh, dat uh, er een, een, een spelbreker uh, is uh, s'avonds, dat is de maan. Dat is natuurlijk een, uh, een, ook een mooi, uh, mooi hemellichaam. Die zien we het, vaak genoeg. Als, ja, nou. precies. Maar als er uh, vallende sterren te zien zijn en, en de maan schijnt er helder bij, dan, uh, ja, dan, dan, dan is de hemel veel lichter. En dan uh, kun je heel veel uh, vallende sterren niet zien, omdat ze ja, die gewoon net te zwak zijn. Mm. Omdat uh, ja, dan verdwijnen ze in het maanlicht. Uh, zeg maar. maar waarom zit u dan binnen? Aan de telefoon en niet buiten met een uh, sterrenkijker aan uw hoofd. Ja, het is helaas uh, nog een spelbreker wat uh, oh. minder goed van tevoren te voorspellen is. De maan dat kon, je dus van tevoren, kon er van tevoren aanzien komen van dat het nieuwe maan was. Dat dat dus in ieder geval goed zat. Maar het weer uh, is helaas uh, uh, ja, uh, nu de spelbreker. Dus uh, heel veel bewolking boven Nederland. Mm. En uh, ja, die zorgt er helaas voor dat het uh, op de meeste plaatsen in Nederland uh, toch niet te zien is. Niks te zien, maar, maar we hebben ook... Oren aan ons hoofd. En gelukkig ook aan de lijn Frans-Louise. Goedenavond. Goedenavond. Want u bent een sterrenluisteraar, is mij verteld. Kunt u dat ja. uitleggen? Ja, in principe is het zo dat eh, je eigenlijk natuurlijk eh, ook, ook buiten dat je het elektromagnetisch spe spectrum hebt. Heb je ook nog eh, buiten het licht ook nog de radiogolven. Mm. En die radiogolven die kun je in principe wel horen. En daar ben je niet afhankelijk van of het nou bewolkt of niet bewolkt is. Maar die gaan gewoon door de wolken heen. En kunt u die horen? Ja, die kunnen we horen en dan kun je eigenlijk uh, de, de reflectie van een radiogolf horen tegen een meteor aan. Want u hebt daar een apparaat, gewoon de computer staan? Of, uh... Wat je daarvoor gebruikt is een, een, een radio plus een computer om dat geluid hoorbaar te maken. Kunt u de telefoon ja. er even bij houden? Dat kan ik wel even doen. Staat dat er een? Ja, dat was er een, ja. Oh, jee. <laughs> Want de, zo klinkt iedere vallende ster of is dat speciaal dat gruis wat zo klinkt? Nou, dat is dat, dat iedere vallende ster die je in principe kunt horen, die klinkt op dezelfde manier. Het kan variëren in lengte en uh, in intensiteit alleen afhankelijk van de... Grote grootte en de, de geometrie, hoe zo'n dingetje binnen komt, komt zeilen als het ware. Ja, en dit hoort u de, de, de hele avond? U zit de hele avond voor de computer naar die bliepjes ja. te luisteren? Ja, nou, dat, ik, ik hoef dus niet de hele avond te blijven luisteren, want de computer registreert dan die bliepjes. En oh, dan kan ja. ik de hand kan ik samen gaan tellen. U gaat morgen gewoon de hele dag bliepjes luisteren? En tellen. En tellen, oké. Okay. Ja. Hartelijk bedankt. Oké. Okay. Dat waren sterrenluisteraar Frans Louise en sterrenkijker Roy Keris. Zometeen Casaluna. dan ontvangt Frank Dumors, neuroloog Frans van der Messier. En dit was Met het Oog op Morgen van Vandaag. Morgen is er een oog met Thijs van der Brink. Goede nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.